6 uur. Dit is Radio 1, Het Bert van Sloten. Een hele goedenavond, zo meteen in dit NOS Radio 1-journaal. De NK schaatsen, deel 2 van de 500 meter. Verder de Europese top en nieuws over de kwestie Horn. Hier is Ewart de Jong... Het drama met een schip met migranten bij Lampedusa... heeft op de EU-top in Brussel niet meteen geleid tot nieuwe maatregelen. De lidstaten zijn het erover eens... dat mensensmokkel en mensenhandel in het Middellandse zeegebied... harder moet worden aangepakt. Maar hoe dat moet, gaat een werkgroep bekijken. In december worden de plannen gepresenteerd. Premier Rutte heeft op de top gezegd... dat Nederland niet meer asielzoekers wil opvangen. De oplossing zal echt moeten zijn dat we de grenzen bewaken... dat we mensen waar mogelijk weer terugsturen... dat we ervoor zorgen dat mensen überhaupt niet deze reis ondernemen, dat we de mensensmokkelaars aanpakken... dat we daar voor alle middelen van ontwikkelingshulp... tot en met vrijhandelsverdragen, wat we doen... in onze relatie als EU met Afrika daarop inzetten. De EU-leiders spraken over het migrantenprobleem... omdat bij Lampedusa begin deze maand meer dan 350 migranten zijn omgekomen... nadat hun schip was gezonken. Het parlement van Groenland heeft een verbod op de winning van uranium opgeheven. Dat verbod werd 25 jaar geleden ingesteld. Groenland wil economisch minder afhankelijk worden van voormalig kolonisator Denemarken. Daardoor wil het zeldzame aardmetalen kunnen delven... die gebruikt worden voor de productie van elektronische apparaten zoals smartphones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 Europarlementariër Judith Merkies mag van het partijbestuur van de PvdA... geen kandidaatlijsttrekker zijn voor de Europese verkiezingen in mei 2014. Het partijbestuur vindt haar ongeschikt... en wil alleen met nieuwe kandidaten aan de verkiezingen meedoen. De PvdA neemt het haar kwalijk dat ze een onterecht ontvangen vergoeding... pas na jaren heeft teruggestort. Ook zou Merkies niet goed kunnen samenwerken. Merkies is tegen het besluit in beroep gegaan... maar heeft die procedure verloren... Onder de kandidaatlijsttrekkers voor het Europees Parlement voor de PvdA... is onder andere oud-Tweede Kamerlid Paul Tang. De huisarts uit Tuitje Horn heeft zijn patiënt een honderdvoudige dosis morfine gegeven dan gebruikelijk. Dat leidde binnen een half uur tot de dood van zijn patiënt. De huisarts die zelfmoord pleegde nadat hij door de inspectie voor de gezondheidszorg op non-actief was gesteld... vormde volgens de inspectie een zodanig acuut ernstig risico voor de veiligheid van zijn patiënten... dat de inspectie genoodzaakt was om in te grijpen. Dat zegt de inspectie in haar rapport dat ze zojuist bekend heeft gemaakt. Het leger van Nigeria zegt dat het 74 leden van de islamitische terreurgroep Boko Haram heeft gedood. De operatie was in het noordoosten van Nigeria, waar Boko Haram veel aanhang heeft. Bij de aanval, met behulp van de luchtmacht, werden volgens het leger meerdere kampen van de terreurgroep vernietigd. Vorige week zouden bij een soortgelijke aanval 37 Boko Haram leden gewond zijn geraakt.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 Zangeres Anouk haalt het afgelaste Symfonica in Rosso concert in op 16 en 19 december. Ze doet dat in de Zikko-Dome in Amsterdam. Stadion Gelderdoom in Arnhem is niet beschikbaar. Daarom wordt het concert over twee dagen verspreid, zodat er voldoende plaats is. Anouk moest de afgelopen zondag voor de tweede keer een concert in de Symfonica in Rosso reeks afzeggen vanwege stemproblemen. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden en oosten enige tijd regen. Morgen geregeld zon en een enkele bui bij 16 tot 19 graden. Zondag vallen er veel en soms stevige buien... mogelijk met onweer en zware windstoten. Het wordt dan 14 tot 16 graden. Bij de AWB voor de vrijdagavond spits is Arnoud Broekhuizen. Nog 50 kilometer file in ons land. Opmerkelijke files op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij Muiden nog altijd 4 kilometer... Een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Utrecht zorgt voor een file tussen de afrit Sint-Michels-Gestel en knooppunt Empel van 6 kilometer. En bij het knooppunt is de linker ook dicht. Ook een aanrijding op de A4 Vlaardingen-Hoogvliet voor het knooppunt Benelux 4 kilometer. Daar zijn inmiddels drie rijstroken dicht. Op de A10 de ringweg Amsterdam, daar staat voor de Koentunnel vanuit Zaandam 2 kilometer... En tenslotte de a 15 Europort richting Rotterdam... voor het knooppunt van Plein, een file van 3 kilometer. Wordt het Ronald Mulder? Wordt het misschien zijn broer Michel? Of wordt het misschien Jan Smeekens? Of wordt het misschien nog iemand anders? We hebben het over de nieuwe kampioen op de 500 meter schaatsen. Het komende uur, het antwoord. Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn, niet mee verzekerd. Ah, nee, hè.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Nederland gaat niet meer asielzoekers opvangen. Dat zei premier Rutte bij de EU-top over Lampedusa. De oplossing zal echt moeten zijn uh, dat we de grenzen bewaken. Dat we mensen waar mogelijk weer terugsturen. Maar eerst dat laatste nieuws over het Tuitje Horn. Want het rapport over de handelswijze van de huisarts in Tuitjehoorn... is zojuist openbaar gemaakt. Wat zijn er net ook al wat over. De inspectie voor de gezondheidszorg wilde het eerder niet vrijgeven... vanwege de privacy. Maar vanwege de onrust die ontstaan is in de samenleving... is het nu dus toch openbaar geworden. Rinke van der Brink die is het heel druk aan het lezen. Alles ligt voor hem. Rinke, wat staat erin? De hoofdlijnen. Um, het uh, komt er heel in het kort op neer dat IGZ en OM groot gelijk hebben gehad om deze huisarts op Mon actief te stellen, omdat hij buitengewoon ver, buiten alle kaders van de wet is getreden... Uh, bij zijn optreden rond het sterven van die patiënt waar hij bij was geroepen. Laten we even beginnen met die medicijnen die hij heeft toegediend. Morfine was dat, geloof ik. 1000 milligram morfine en daarbij 350 milligram van het slaapmiddel Dormicum. Ja, en dat is heel erg veel? Dat is heel erg veel. Dat is uh, genoeg om een olifant om te leggen, uh, zou je kunnen zeggen. Um, wat is er gebeurd? Wat belangrijk is om te weten. De patiënt had aanvankelijk een euthanasieverklaring. Die heeft hij in juni getekend. Ja. Op 12 augustus van dit jaar. Heeft hij samen met zijn vrouw. Gezegd dat hij geen euthanasie wou. Maar langzaam wou wegglijden In palliatieve sedatie. Dat betekent dat je een patiënt in slaap houdt en dat hij gewoon wegleidt. Een soort hij is. En, en uiteindelijk sterf je. Ja, en dat kan drie dagen duren of een week of twee weken... maar zo ongeveer. Um, dat is heel strak geregeld hoe je dat moet doen in Nederland. Dus precies met welke dosering je moet beginnen, hoe vaak... en hoe je die heel langzaam moet verhogen. Dat begint met 10 milligram dormicum. Yeah. Nou kan er best eens een reden voor zijn als een patiënt heel groot is... om iets meer, meer te geven. Of maar de niet de zoveel drie. meer. Maar dit gaat dus om 35 keer meer als begindozen en daarbij 1000 milligram morfine. Dat is een dodelijke injectie. Maar dat zeg jij, een dodelijke injectie, Wat ik wou vragen, binnen hoeveel tijd was dan de patiënt overleden? Die is binnen een half uur overleden nadat hij die, die injectie heeft gekregen. Ja, Dus zegt de inspectie, dit is niet volgens de regels. Gaan ze ook zover dat ze zeggen dit is eigenlijk moord? Nee, daar is de inspectie niet voor. Die keurt uh, het, uh, houdt toezicht op het medisch handelen. Die heeft, ze stelt dus vast dat dit geen medisch handelen is en dat dit uh, daarom uh, deze huisartsen zijn, zijn vak niet meer mochten uitoefenen... want zo ernstig was het wel. En de zaak is ook onmiddellijk zodra ze hiervan op de hoogte worden, aanhangig gebaakt bij het Openbaar Ministerie, die een strafrechtelijk onderzoek is begonnen, waarin het wel draait. Dat had, heb, heb ik daar ook te horen gekregen. Wij denken niet aan euthanasie, palliatieve sedatie mm -hmm. of een beetje uh, de regels daarbij overtreden. Toen heb ik gevraagd doodslag, moord. Uh, en daar heb ik feitelijk de bevestiging voor gekregen dat het om het laatste gaat. Want doodslag is iets wat je niet bewust doet. En deze arts heeft natuurlijk heel bewust die enorme dosering in zijn injectiespuit getrokken en vervolgens toegediend. Ja, Normaal liter, dat zei ik al in de inleiding... worden dit soort rapporten niet vrijgegeven. Het is überhaupt al een vrij bijzondere situatie. Maar nu ontstond er erg veel onrust onder de huisartsen met, met name. Denk je dat door het vrijgeven van dit rapport... want ik begrijp dat dat een van de redenen is... om die onrust te kanaliseren... dat die onrust, ja, uh, vrij, uh, dat die onrust verdwijnt? Nou, wat heel opmerkelijk was de afgelopen dagen... wij brachten woensdagavond nieuws... Dat hij hele hoge doseringen had gehanteerd. Dat er bij een huiszoeking ontzettend veel medicijnen waren gevonden. Um, op Twitter en op reacties op de site. Um, waar was er eigenlijk de, de rode draad. Dat uh, bijna alle medici die reageerden. Uh, er vanuit gingen dat de huisarts het goed gedaan had. En dat de inspectie, het OM. De co-assistent van het AMC. Het AMC zelf en ook de NOS. Uh, fout staat. Dus het wantrouwen zat aan die kant en de arts kreeg niet eens het voordeel van de twijfel... maar gewoon vertrouwen. Dat is gisteren een heel klein beetje omgeslagen... toen het AMC met een aantal details van de verklaring van de koosjes... naar Precies. buiten is gekomen. Ik denk dat dat nu helemaal gaat doorslaan... en dat iedereen zal inzien dat dit niet de manier van handelen is. En wat ook heel belangrijk is om te benadrukken... deze patiënt wilde palliatieve sedatie. Daar heeft hij om gevraagd. Hij was ook niet bezig te stikken op dat moment... En toch heeft de dokter gemeend dat hij deze dosering moest geven... waarvan hij wist... Dat ze onmiddellijk een einde zouden maken aan het leven van de patiënt. Dat heeft hij ook gezegd tegen de co-assistent van het AMC die dat gerapporteerd heeft. Dus ja, het gaat, heeft echt niets te maken met euthanasie en niets met palliatieve sedatie. Dat is heel belangrijk, omdat het benadruk komt in de krant dat natuurlijk toch heel veel in de publiciteit is teruggekomen, alsof deze huisarts echt alleen maar zijn patiënt wilde helpen. Dat wilde hij waarschijnlijk ook. Maar hij heeft het op een manier gedaan die niet kan. Want dat systeem wat hier in Nederland is, en wij dat goed geregeld hebben, kan alleen maar bestaan bij de gratie van de dat je je aan wat regels houdt en controleerbaar bent. Ja, en controleerbaar, dat is het nu. Uh, want dat rapport is uh, naar buiten. Staat het al op de site? Nou, anders komt het zo op de site als mensen het nog Ik denk dat helemaal... het er nog niet op staat, maar ja. het is ook pas tien minuutjes binnen. Dan komt het er straks op als u het helemaal wil nalezen. En u hoorde natuurlijk de heldere uitleg van Rinke. Rinke van de Brink. Rinke, dank je wel. Het was een stevige EU-top de afgelopen dagen. Op de agenda twee grote kwesties. De recente afluisterschandalen en het explosief stijgende migrantenprobleem in Zuid-Europa. Correspondent Tijn Sade was erbij in Brussel bij de top. Tijn, uh, grote kwesties, grote ambities om uh, grote antwoorden te vinden. Uh, is er wat van terecht gekomen? Nou, niet echt. Hè? Vandaag was de tweede dag. Het ging nu over uh, migratieproblemen. Onder andere naar, het, naar aanleiding van het uh, drama in Lampedusa. Nou, Zuid-Europa, waar de problemen nu heel groot en acuut zijn... Wilde, uh, die landen wilde van de Noord-Europese landen overeenstemming... Hè, over een gezamenlijke aanpak, een betere aanpak. Maar ja, dat heeft allemaal weinig opgeleverd. Vooraf hadden Rutte en andere regeringsleiders uit Noord-Europa... al aangegeven er allemaal geen zin in te hebben in die discussie. Ze vinden gewoon dat Italië... zelf Orde op zaken moet stellen. Nou, er komt dus wel namens Nederland een surveillancevliegtuigje. Dat wordt ingezet om boven zee te patrouilleren. Er komt nog een taskforce namens de commissie. Ja, en dat was het dan wel zo'n beetje. Je spreekt het ook een beetje vies uit. Uh, je bent niet echt tevreden. Nou ja, god, dat, dat, dat, die toon, sorry daarvoor. <laughs> ik, ik spreek een beetje namens iedereen die die top volgde, dacht ik. Nee, ik had, denk la, la, la, la, dat, dat la, la, heel veel regeringsleiders ja. dat zo voelden. Men, men ja. had gewoon veel grotere ambities. En die zijn gewoon, ja, daar heeft men niet, weinig, niet veel mee gedaan. Nou laat ik het anders vragen. Het is niet een resultaat, ook niet als, je, als jij het zo schetst... waar Italië bijvoorbeeld mee uit de voeten kan. Nee, daarom. Nou, dus mijn toon van net... ik spreek misschien wel even nu namens... Italië, Malta, maar ook Bulgarije... zijn landen die nu uh, kampen met een enorme toestroom van vluchtelingen. En die landen hadden natuurlijk op wat meer solidariteit gerekend. Ook het Europees Parlement deze week riep daartoe op. Nou, we vroegen premier Rutte... Uh, zojuist bij de afsluitende persconferentie ook nog of dan misschien het herverdelen van asielzoekers over meerdere landen misschien een idee was. Maar Rutte's antwoord was gewoon simpelweg nee. Nederland vangt naar verhouding al veel asielzoekers op, zei de premier. Nou, teleurstellend is die opstelling van uh, Rutte... wel voor zijn man in Europa, Jan Mulder, Europarlementariër... en rapporteur als het uh, ja. over migratiestromen gaat. Ja, die had deze week nog laten uh, weten hiervoor, voor deze problemen, bestaan geen eenvoudige oplossingen. We moeten tot een samenhangende aanpak komen. Maar ja, daar kwam het dus niet van in Brussel. Nou goed, dat is dus niet tot een samenhangende aanpak gekomen. Beetje tandenloos, als ik het zo vrij mag vertalen, jouw analyse. Maar ja, dat is bij dat andere grote onderwerp misschien ook wel het geval. Dat is het afluisteren door Amerika van heel veel Europese regeringsleiders, maar ook gewoon burgers. En het resultaat daarvan is, conclusie van de Eurotop, Duitsland en Frankrijk gaan in gesprek met de Amerikanen. Nou, wat moet ik me erbij voorstellen, Tijn? Nou, daar kan helemaal niemand zich wat bij voorstellen. Maar wat we wel weten is dat er op de achtergrond... allang allerlei gesprekken worden gevoerd. En daar hebben we wel een voorstelling van. Kijk, na het eerste lekken door uh, klokkenluider uh, Edward Snowden... is er al een Europees-Amerikaanse expertgroep opgericht. Nou, en in die werkgroep zou men gaan praten... over wat wel en wat niet kan wat betreft afluisteren. Maar ja, volgens ingewijden verloopt, uh, verloopt die expertgroep zeer stroef. Amerikanen stellen zich uh, echt agressief op. Die hebben iets van, laat ons het nou maar gewoon doen, bemoei je er niet mee. Dus dat is allemaal niet hoopgevend. Ja, en wat vooral duidelijk was tijdens deze, deze top, in Europa uh, komt men niet makkelijk tot gezamenlijk standpunt. Veel landen hebben al jaren individueel met Amerika aparte afspraken. En ja, je moet ook nog eens bedenken. Binnen de Europese Unie zelf luisteren we elkaar ook af. Geen basis dus voor een gezamenlijk standpunt. Al met al gaat vrijdag 25 oktober, als ik jou zo mag samenvatten... niet de geschiedenisboekjes in als een historische top. Tussen niet meer in. dankjewel Tijn voor je analyse. Aan het Broekhuizen bij de ANWB. De files aanhoudt. Nog zo'n 30 kilometer, Bert. Het aantal files neemt nu geleidelijk af. In de staart van de zijn een paar ongelukken gebeurt. Onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt empel staat 5 kilometer. Voor de Benelux-tunnel op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet. Daar is een busje gekanteld. Daar zijn twee reiszoeken dicht. En er staat 2 kilometer file achter. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Bodegaven en Gouda 6 kilometer. En tenslotte de A15-Europort Rotterdam voor de Knoopertvaanplein. Een file van 3 kilometer. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1-journaal. Dat afluisteren, dat houdt ons natuurlijk ook bezig hier in Nederland. Marcel Bril hebben we vanmiddag op pad gestuurd naar Utrecht. Een uur geleden kon u hem horen, want dan zat hij in de kroeg met studenten die verstand hebben van internationale betrekkingen. Marcel, nou de oplossing van Europa is uh, met name Duitsland en Frankrijk gaan een gesprek aan met de Amerikanen. Hoe wordt daar ja. om je heen uh, over gedacht? Nou ja, kijk, hoe de mensen erop reageren, dat is natuurlijk erg wisselend. Maar ik ben eens even een wandelingetje gaan maken door de stad. Ik heb mijn buikeruk verlaten en heb door het prachtige Utrecht een wandeling gemaakt. En daar kwam ik een aantal mensen tegen en heb aan hen de vraag gesteld... wat zij van afluisteren in het algemeen vinden... en van het afluisteren van wereldleiders in het bijzonder. Dat vind ik schandalig. Ik vind dan... Uh, maak je wel misbruik van het vertrouwen. Dan moet je even afvragen of dat wel een vrienden zijn. Ja, maakt u zich daar zorgen over of dat wel zo is? Um, ja, daar maak ik mij wel zorgen over. Want wij worden geacht uh, inderdaad onze bondgenoten te vertrouwen. Maar als die dus dat niet doen, dan is dat vertrouwen dus uh, eigenlijk uh, onterecht. Meneer, ik zag u net bellen. Bent u niet bang dat u afgeluisterd wordt? Uh, nee, daar ben ik niet bang voor. Mijn gesprekken zijn niet heel interessant voor hen, denk ik. U heeft niks te verbergen. Nee, maar goed, als je politicus bent, dan zou ik er misschien wel bang voor zijn. Of althans er wel bij stil gaan staan nu. Wat vindt u van de berichten van vandaag dat Merkel en andere regeringsleiders door Amerika worden afgeluisterd? Ja, het is een, een schandaal, zou ik zeggen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nou, ze mogen mij best afluisteren als er geen belangrijke dingen gezegd worden. Alles wat ik u nu zeg, dat mag best afgeluisterd worden door iedereen. Want er uh, zijn geen belangrijke wereldschokkende dingen. Maar nu worden er maar ook als... wereldleiders afgeluisterd. Wat ja, vindt u daarvan? Die worden ook afgeluisterd, maar ik denk dat ze het zelf ook allemaal doen. Zo is onze wereld. En je moet er altijd rekening mee houden dat je afgeluisterd wordt. Dus voorzichtig zijn met wat je te zeggen hebt. Altijd. Nu denkt Mark Rutte, onze premier, dat hij niet oh, ja. afgeluisterd oh, wordt. ja, dan is hij een beetje naïef, denk ik. Hè? Ja, waarom? <laughs> Omdat hij net zo goed als iedereen ook afgeluisterd wordt. Ja, of als dus hij, hij niet af... Al... Als er wij hem al oh. stiekem af. Oh ja, vertel ja. eens. Is... Ja, dat moet je nooit vertellen. Zeker niet ja. in de... Microfoon. Microfoon, ja. Nou, ik vind dat een beetje te ver gaan. Dat moet eigenlijk niet. Uh, dat mensen uh, die hebben toch behoorlijke staatsgeheimen hebben en dat dat meteen op straat komt, dat is uh, slecht voor de veiligheid. Omgekeerd uh, vindt hij het helemaal niet leuk als wij hem afluisteren of dingen van hem afluisteren. Dus uh, dat moet eigenlijk wederzijds zijn dan dat vertrouwen. En dat is er dus nu niet, het is in ieder geval geschonden... Maar ik vraag me af of het ooit anders kan. Want iedereen kan langzamerhand iedereen afluisteren. Je kan ook afgeluisterd worden als u een mobiele telefoon bij u heeft. Ja, ja, dat kan ik. Maar die heb ik niet bij me. Dus ik kan niet afgeluisterd worden. Is dat zorgelijk? Dat uh, ook uh, gewone mensen, zou ik maar zeggen, uh, afgeluisterd kunnen worden? Want dat zijn ook berichten hè, van deze week. Ja, en dan kijk ik alleen maar naar mezelf. En dan zeg ik, dat kan me helemaal niet schelen. Want er is niemand die iets van mij kan horen of weten wat... Uh, geheim is. Of wat ik liever niet heb dat anderen dat horen of weten. Maar er zijn mensen die natuurlijk wel allerlei dingen bespreken via een mobieltje. Wat uh, eigenlijk niet op straat moet komen. Dank u wel. En wilt u de bijdrage van Marcel Bril nog een keer afluisteren? Ga dan gewoon naar nos.nl Gaan we nu luisteren naar onze grote vriend in Heerenveen, Sebastiaan Timmermans, Sabas, de 500 meter, de tweede heat, is begonnen met uh, nieuwe tijden. Uh, nou, 35 78. Snelste tijd voorlopig van Thomas is In ieder geval voor hem een uh, dik persoonlijk record betekent uh, alleen niet... dat hij rekening mag gaan houden met een podiumplaats. Dan had hij wel sneller moeten rijden, die uh, Thomas Kroll. Uh, snelste tijd uit de eerste heat was van Ronald Mulder. 34-90. straks 800ste voorsprong tegen Jens Meekens. En dat doet hij in een uh, rechtstreeks duel met zijn teamgenoot bij Brent Loyalty. De ploeg van Jack Orry. Want ze rijden in de laatste rit tegen elkaar. De rit daarvoor, voorlaatste rit dus, rijdt Michel Mulder tegen Jesper Holm. En dat zijn ook ploeggenoten. Alleen dan van die andere grote sprintploeg. Beslist.nl. De ploeg van Gerard van Velde. En dat zijn de nummers 3 en 4 na de eerste omloop. Michel Mulder de titelverdediger met 35-10. Werd hij derde. En moeten ze dus twee tiende goed maken op Ronald Mulder. Dat is best een groot verschil tussen de tweelingbroers en Jesper Hospus. Dus met die vierde plaats uit de eerste serie. Dat zijn de twee ritten waar het vooral om gaat dadelijk. In deze tweede serie van de 500 meter bij de mannen. Dat zou dadelijk, Maar eerst nog even terugblikken naar uh, so-net Sven Kramer, hij is er weer hoor. De schaatser van TVM pakte bij de NK-afstander dus bij Sebas in Heerenveen overtuigend de titel op de 5 kilometer. In 6.12.89 liet hij de concurrentie ver achter zich. Jorrit Bergsma bleef nog het dichtste bij. Hij werd op bijna 5 seconden tweede. En Bob de Jong pakte het brons. En volgens Kramer ging het vandaag opvallend eenvoudig. Nou, ik heb gewoon een hele lekkere slag te pakken. En uh, ja, daar kan ik gewoon heel veel ontspanning in vinden. En dan uh... Ja, dan komt de snelheid naar je toe. In uh, het begin kom ik mooi uh, op met Blokhuizen. En hij ook met mij, denk ik. En uh, we een mooie rit. En op een gegeven moment ik wilde toch onder die 90 en de 6 blijven. En uh, ja, dat lukte. Ik dacht van, dit wordt een echt gevecht. Weet je wel, sentimenten. Blokhuizen, eerste wedstrijd van het seizoen tegen Kramer. Concurrent van vorig jaar, nog hele gedoe. Maar dat was helemaal niet zo. Nou ja, deze keer niet. En uh, ja, je weet natuurlijk nooit wat de toekomst brengt. Maar uh, op dit moment ben ik heel erg blij met mijn eigen rit. Valt het je mee? Of was dit ook gewoon gepland? Nou ja... Het moet wel zeggen, het verbaast me wel weer elke keer. Het gaat het hele voorseizoen al heel erg goed, ook in trainingswedstrijden. Ondanks dat ik nog best wel uh, onder trainingsbelasting sta. En uh, ja, dat is uh, stem uh, aardig tevreden. Dat is een beetje het verhaal, hè? Als je gas terugneemt voor een grote wedstrijd, dan kun je harder. Maar als je doortraint, is dat eigenlijk niet zo. Maar het tegendeel blijkt. Ja, nou ja, dat, dat zo zou het theoretisch wel moeten kloppen. Moet ik wel zeggen dat het bij duursporters vaak wat anders is. Als duursporters te veel gas terugnemen, dan wordt het er vaak niet altijd beter. Omdat wij gewend zijn om veel uren te maken... En uh, ja, dat is toch een beetje individueel. Uh, ja, moet je dat een beetje bekijken. Maar het zegt wel dat je eigenlijk nog veel harder kunt. Want als je kijkt, deze tijd is de vijfde tijd ooit in Tielf gereden. Ja, dan moet ze dus nog veel harder kunnen. Ja, dat, dat moet toch. Hoeveel harder kan dat dan? Ja, dat weet ik niet, weet je. En uh, dat hoef ik nu ook nog niet te weten. En uh, als we het maar harder gaat. En als je kijkt, dan is de concurrentie ook ver weg eigenlijk. Hè, want het is een, een mijl voorsprong eigenlijk. Nou ja, op dit moment sta ik gewoon heel goed voor. Maar werk ik net als zij. je, je weet niet hoe anderen hun seizoen op hebben gebouwd. En uh, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. En ik kan ook alleen maar voor mezelf zeggen dat ik tevreden ben. Nou rij je nog één in dit kampioenschap, de 10 kilometer. Gaat dat dan weer zo? Of is dat zoveel volstrekt anders? Nou ja, dat hoop ik wel. Dan ga ik wel vanuit. Je ja, nou, is het stiekem spijt dat je de 1500 niet rijdt uh, morgen? Ja, heb ik ook al. Ja, zeker. Ja. Is dat de nieuwe kramer? Inhouden en uh, dan moeten we ons niet door op hol laten brengen? Dat is het gedachte? Ja, ik wil uh, graag een goede 500 meter op de OKT rijden. En uh, natuurlijk wil ik ook graag 500 meters winnen, maar uh, nu nog even niet. Even de rem nog. Even de rem nog. wel. Sven Kramer in gesprek met onze verslaggever Bert Maalderink. Het nieuws van uh, het laatste half uur gaat natuurlijk over... de handelswijze van de huisarts in Horen. Dat rapport over die handelswijze is openbaar gemaakt. De inspectie voor de Gezondheidszorg wilde het eerder niet vrijgeven... vanwege de privacy, maar nu dat ze wel. José Hansen is hoofd creatieve zorg bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Waarom heeft de inspectie toch besloten om openheid van zaken te geven? Nou, we hadden, aanvankelijk hebben we een heel beperkt bericht op onze site gezet op 2 oktober. Dat was ook, had ook te maken met het strafrechtelijk onderzoek dat nog liep. En eh, toen eh, de huisarts is overleden hebben wij natuurlijk eh, overwogen om het openbaar te maken. Maar je kan je voorstellen als eh, de huisarts net is overleden dat, het, eh, dat je niet staat te wachten op de openbaarmaking van het bevel. En eh, we hebben het heroverwogen en hebben de nabestaanden ook gevraagd eh, of zij het bezwaar hadden. Dat hebben ze niet en dus maakt kunnen we het nu openbaar maken. En heeft dat er ook mee te maken dat er een hele discussie ontstond? Nou, de discussie is inderdaad ontstaan over uh, de palliatieve sedatie. Uh, in dit geval was daar geen sprake van. Het was ver over de grens van palliatieve sedatie... en wat in de richtlijnen en protocollen gewoon onder de palliatieve sedatie wordt gestaan. Ja, nee, maar ik bedoel, de discussie die ontstond... Uh, en men dacht van ja, uh, de huisarts heeft uh, goed gehandeld... en u kon zich niet verdedigen. Uh, ja, maar bij ons gaat ook nog zoiets als zorgvuldigheid uh, voor uh, publiciteit. Dus we moesten alle stappen heel zorgvuldig nemen. We, we hebben de, de procedures die we daarvoor gevolgd hebben, hebben we ook een juridische grondslag. En we moesten dus uh, gewoon even wachten tot we publiek konden. Ja, en daarmee geeft u het signaal af van uh, we testen en we toetsen alles, uh, alle stappen. Nou ja, dat is ook bij het melden. Toen de co-assistent het bij ons meldde, hebben wij dat natuurlijk ook heel zorgvuldig uh, uh, gewogen. En wij vermoeden een ernstig uh, strafbaar feit. En dan moeten wij, en dat hebben we ook gedaan... melden bij het OM. En het OM heeft dat ook beoordeeld. En die vonden het ook zo ernstig... dat ze een strafrechtelijk onderzoek zijn gestart. Ja, Wat denkt u dat er nu verder gaat gebeuren? Uh, nou, het strafrechtelijk onderzoek is afgesloten... met het overlijden van, uh, van de huisarts. En wij gaan dit beschouwen als een calamiteitenonderzoek, en daar gaan we mee door. Ik dank u wel dat u nog snel eventjes heeft willen reageren. José Hansen was dat hoofdcuratieve zorg bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Straks bij de avondspits nog veel meer over in ieder geval dat NK-afstanden... waar nog een paar ritten worden verreden. Maar Joost, jij hebt natuurlijk ook gewoon een stelling, een discussie, een portie... Uh, ja, discussie zeg je altijd, hè? Zeker. Daar ben ik. Ik was even weggerend, maar ik ben er weer. Bert, eh, je sprak tegen mij, toch? Ja, tegen wie anders zou ik het kunnen hebben, Joost? Je ja, rechtse roeptoeter. <laughs> ja. Nee, dat <daar> ben ik. <laughs> dat ben jij. Dankjewel. Eh, nee, Zometeen gaan we nog even naar het schaatsen, begrijp ik. Eh, dat doen we even tussendoor. Maar onze show, eh, Bert, gaat over wat ik vanochtend in de Telegraaf las. Een kleine groep ouderen uit een senior flat in Zuidoost... In Amsterdam hebben we het dan over, maakt, de, maakt het leven van de rest van de flat tot een pure hel. Dat zijn dus ouderen, hè? dan denk je van waar hebben we het over? Nou, drank, drugs, agressief gedrag. Woonterreur is van alle leeftijden, dat kun je wel vaststellen. Uh, daar wordt veel aan gedaan, bemiddeld. Er wordt een drankverbod ingesteld, camera's opgehangen, van alles. Maar het beste middel, dat hoor je gelukkig steeds vaker, uh, dat is toch de wooncontainer aan de rand van de stad. Daar doet Amsterdam aan mee, daar doen meerdere steden in, in Nederland aan mee. Mensen die ernstig overlast geven eh, voor hun buren, die worden in ASO-woningen opgesloten. En ik zeg: ja, stop overlastgevers, maar in een ASO-flat. Dat is mijn stelling helemaal eens. Of zegt u dat is stigmatiserend, Joost? Dat kan niet. Treed binnen in het theater van het argument. Laat uw mening horen op 0800 1121. Of zit er vrolijk met me mee. Hek je eens, hek je oneens. Dan zien we elkaar zo. Zet je verstand één. We spreken. Tot zo.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 Het NOS journaal. Maar eerst naar Sebastian Timmerman. De NK afstanden. Het schaatsen 500 meter. De ontknoping. Sebastian. Nog één rit uh, namelijk te gaan. En dus wordt er nieuws gemaakt in uh, Ereveen in Tijof. Wie namelijk wordt er uh, Nederlands kampioen op de 500 meter... aan het begin van dit uh, Olympische seizoen. Michel Mulder, vorig seizoen Nederlands kampioen. Reed, nou ja wel goed in de eerste serie met 35.10. Maar niet goed genoeg om de snelste tijd te rijden. Reed nu wel veel beter. 34.92. En weet nu dat zijn tweelingbroer Ronald Mulder in de baan staat. Die uh, zet nog eventjes de schaatsen stevig neer in het ijs. En dan uh, uh, gaan we dadelijk horen het ready. En dan het startschot Horen voor de laatste rit tussen Ronald Mulder en Jan Smekens. De beste twee uit de eerste serie. Ja, zul je altijd zien dat er dan nog even een valse start aan te pas komt. Waardoor het nog ietsje uitloopt. Valse start werd gemaakt door Ronald Mulder. Die dus met 34 90 die eerste serie op zijn naam schreef. Zijn teamgenoot en concurrent Jan Smekens. Ook in dat fel zwarte pak. Dat donker zwarte pak moet ik zeggen natuurlijk. Van Brent Loyalty deed er 800ste langzamer over in de eerste serie. 34,98 En ze weten dus allemaal dat Michel Mulder zojuist 34,92 34-92 heeft uh, gereden, heeft neergezet in die tweede serie. Het hangt allemaal op honderdsten van een seconde. Uh, Ronald Mulder en Jan Smekens gaan terug richting de startstrepen. En dan moet dus de tweede start van deze laatste rit op de 500 meter moet goed zijn, anders dan wordt er nog een disqualificatie uitgedeeld. Ronald Mulder werd uh, Nederlands kampioen op deze afstand in 2011. Dat is dus alweer een aantal jaar geleden. Jan Smekens voor een seizoen. Goed voor vele internationale overwinningen. Heeft al vier Nederlandse titels achter zijn naam staan op deze 500 meter. Nu opnieuw bij de startstreep voor die laatste 500 meter rit. Smekers in de buitenbocht. Betekent dat hij dadelijk de laatste binnenbocht heeft. Of in de buitenbaan startend. En Ronald Mulder in de binnenbaan. Hij houdt een beetje in bij de start. Maar in ieder geval is de tweede start goed. Nu van deze heren in deze laatste rit. Ronald Mulder in de binnenbaan. Probeert wat terug te komen bij Smekers. Dat lukt. Hij is er ook voor bijna 100 meter. 965 voor hem. Is een goede opening. Tenminste is hij ook ietsje sneller dan zijn tweelingbroer net was. 9, 71 de openingstijd van Smekens. Die wat meer snelheid heeft als ze de bocht uitkomen. Want een beetje naar Ronald Mulder toe lijkt de schaatser. Nu moet Smekens in de binnenbocht het verschil gaan overbruggen. Dat lukt hem, want er zit ernaast. En hij is er ook voorbij als hij die binnenbocht uitkomt. De laatste 100 meter van Smekens versus Ronald Mulder. Bij deze 500 meter op de enkast de Smekens winterrit. In 34.92. En dat is ook genoeg om Nederlands kampioen te worden. Ronald Mulder 35.06 voor tweede op het Nederlands kampioenschap. En Michel Michael Mulder eindigt op de derde plaats. Andermaal Jan Smeekens is Nederlands kampioen. Dankjewel, Sebastiaan Timmerman. Dan nu de hoofdpunten van het nieuws. De omstreden huisarts in Tuitjehoornen heeft zijn patiënt honderd keer de toegestane dosis morfine gegeven. Dat leidde binnen een half uur tot de dood van de man. Dat staat in stukken van de inspectie voor de gezondheidszorg. De huisarts pleegde zelfmoord nadat hij was geschorst. Europarlementariër Judith Merkies mag van het partijbestuur van de PvdA geen kandidaatlijsttrekker zijn voor de Europese verkiezingen in mei 2014. De PvdA neemt het haar kwalijk dat ze een onterecht ontvangen vergoeding pas na jaren heeft teruggestort. En ook zou Merkies niet goed kunnen samenwerken. Het parlement van Groenland heeft een verbod op de winning van uranium opgeheven. Groenland wil zeldzame aardmetalen kunnen delven. Die worden gebruikt bij de productie van onder meer smartphones. Die stoffen zijn in de grond vaak vermengd met uranium. Milieubeschermers vinden het een slecht idee. En zangeres Anouk haalt het afgelaste Sinfonica in Rosso concert in... op 16 en 19 december in de zikko in Amsterdam. Anouk moest afgelopen zondag een concert in de Sinfonica in Rosso-reeks afzeggen... vanwege stemproblemen. En dat is het nieuws op dit moment. Het weer. Helemaal weer. Het weekend wordt er een met twee gezichten. Want zaterdag schijnt de zon. Er zijn wat wolkenvelden, en vooral in het noorden is er kans op een enkele bui. Bij maximaal rond 17 graden. De wind blijft uit zuidwestelijke hoek komen, is matig van kracht boven land en aan zee vrij krachtig tot hart. En zondag slaat het weer om. In de ochtend regent het een tijd, daarna volgen er losse buien. En boven land staat er een vrij krachtige zuidwestenwind, maar in de kustgebieden waait het hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8. En is er ook kans op windstoten tot 75 km per uur. En maandag wordt ook een dag om op te letten, zeker gezien het feit dat velen van u weer de weg op gaan na de herfstvakantie. Er gaat een klein lage drukgebied over de Noordzee trekken. En en voor nu is de verwachting dat dat veel regen oplevert en ook veel wind. In het noordwesten van ons land kan het zelfs de eerste herstorm van dit jaar worden: met een windkracht 9. En bovendien pakken de windstoten zwaarder uit, tot zo'n 100 km per uur. En in de loop van dit weekend komt er natuurlijk meer duidelijkheid en ook meer zekerheid over deze verwachting. AWB verkeersinformatie: files staan er nog op de A1 namens Voort-Amsterdam bij Muiden 3. De ringweg Amsterdam, de A10 vanuit Zaandam voor de Koentunnel 2 kilometer. Op de A15, Europoort Rotterdam, voor het Vaanplein, 3. En tenslotte de A20, Gouda, richting Hoek van Holland. Tussen het het Gouwen en Nieuwekijk aan de IJssel... een file van 2 kilometer. Stop overlastgevers in een Aso-flat. Uw beste is hier op Radio 1 Avondspits... voor u verzorgd door WNL. U hoort geen tune... Dan doe ik het zo met mijn zangerige stem. Kampen, Tilburg, Amsterdam, Almere, Deventer, de luisteraars... zijn gemeenten die aan de rand van hun stad... extreme overlastgevers huisvesten in de zogenaamde skevenhuizen. Dat is deens de voor scheve huizen. Daar worden uitzichtloze gevallen tijdelijk ondergebracht... in containerwoningen, omdat ze structureel het leven... van hun buren verzieken. Dan praten we dus over ernstige geluidsoverlast, intimidaties... bedreigingen, schreeuwpartijen, vuurwerkafsteken op de galerij... et et cetera. Je moet het langdurig vrij bond maken, zegt Zeg maar. En ik denk dat het zeer terecht is. Iemand die het woongenot van een heleboel mensen vergaalt en dagelijks tot een hel maakt... die horen niet in de normale bewoonde wereld te leven. Die moet je verwijderen. Tot ze weer weten wat het is om zich gewoon te gedragen... als ieder ander stop zware overlastgevers in een Azo-flat. Ja, die Lieden, luisteraars, daar kun je mee gaan praten... Wij gaan ook veel praten nu. Maar je kunt er mee en over praten. Het houdt wel een keer op, vind ik. Als mensen zich blijven misdragen. En niet zelden is het gevolg dat degene die de overlast niet meer aan kan. Dus het slachtoffer moet verhuizen. Dat lijkt me een omgekeerde wereld. En daarom ben ik voorstander van die ASO-woningen. Eh, misschien een psychiater erbij zetten. In zo'n gebied. Hulpverlening. En kijken of men begrijpt wat men fout doet. Laat u maar weten of u te ver vindt gaan. Of mij steunt. Hek je eens, hekje oneens. Kan op Twitter en een 0800 1121 draaien. Dat is gratis. Komt u hier binnen in Capelle 0811:21. 1121. Uh, Baselaar zegt eens. Ook ASO's hebben recht op een eigen passende sociale omgeving. Zo, dat is een hele mooie. En Mark Westerdorp zegt Twitter ook eens. Wel in zorg. Corporatie moet overlast aanpakken. Anders door middel van kort geding woongenot afdwingen. Hij weet er wel van, zegt hij als advocaat. Ik zie mijn eerste beller binnenrollen uit Monnikendam Hij luistert naar de naam Hans van Harten. Goedenavond Hans. Goedenavond. Hans. Anders... Ja, ik... ja. Oh, ik moet je horen. Ja, het is allemaal heel prachtig. Maar wij hebben nooit. Uh, we hebben heel veel uh, bankdirecteuren, uh, advocaten. En, uh, en verkeerd wonen. En weet ik allemaal niet. Maar die worden. Heel veel uh, bankdirecteuren worden helemaal niet uitgeplaatst uit Nederland. als ze iets verkeerd doen. Maar waarom zijn het altijd de gewone mensen die uitgeplaatst worden? Nou, er zijn heel veel mensen in de, in de hogere sociale lagen. Dat zijn de witte criminaliteit. hoor je nooit van. Door Zuid-Nederland gezet worden, of worden. Nou, u haalt de... nu wel heel veel zaken door elkaar. Iets van klok en klepel, geloof ik. Het gaat erom dat het geen gewone mensen zijn. Het zijn zware overlastgevers. He, ja, dus met men... zware overlastgevers. Maar weer, er zijn toch heel veel meer bankdirecteuren die ons allemaal beroofd hebben. Nou ja, die ik krijgen denk, hun passende straf. Een noemen, Luister nou eens even, van meneer Van Harten. Harte. Die krijgen hun passende straf. Maar wat ik zeg, mensen die woonoverlast, burentreur veroorzaken. die moet je dan aanpakken door ze buiten de stad in een eigen omgeving te plaatsen voor de time being. Dat is wat ik zeg. Ja, dat was in de middel ook wel zo. Dan had je een schoonpaal, die was buiten horen, dan had je een schoonpaal en dan ben je buiten de stad gebracht. Ja. Ja. ja. Kijk, uh, de mensen die, die... Waarom hebben ze overlast? Dat is vaak zo omdat ze zoveel gekort zijn. Omdat ze zo weinig werk hebben. Omdat ze zoveel... Nee. De, de overlast komt vaak... Doordat de, kijk naar de Tweede Kamer. Worden gekort. Ja. De huren worden verhoogd. Iedereen kan helemaal niks meer doen. Hmm. U, ja, oké. Okay. U zegt ze zijn de uitgeknepen. Dat de ja, worden. ten einde dat raad. Oké. Okay. Kijk, op de grachtengordel heb je geen asocialen. Want daar zitten ze allemaal lekker uh, op de stoep te, te dampen. En dan uh, denken ze, oh. U zegt, nee, ja, we... precies. U zegt asociale ja. mensen die zitten vooral in de onderklasse. Want die dat hebben het zo zwaar. Onderklasse, ja, want op de grachtengordel worden ze vaak niet uitgezet. nee. Oké. Okay. Wordt... Hans van Huiten, bedankt. Arie van Alven zegt oneens. Geen ghettos, alsjeblieft. Kijk naar New York. Wouter Kalde, twittert op een stelling. Stop overlastgevers in een Asoflat. Uh, mensen uit instellingen moeten ik in extern integreren. Nu weer sociaal opgesloten. Het is een gekke wereld, vindt hij toch. Jock Shaw is onderweg naar Arnhem. Hallo, Jock. Uh, goedenavond. Uh, ik woon in Arnhem en ik was net vandaag in Groningen. Ik wil graag op de stelling reageren. Uh, ik kom oorspronkelijk uit Schotland. Uh, ik kom uit de stad Paisley, ten westen van Glasgow... En vroeger hadden wij ook een, een systeem zoals dit, dat je asociale mensen in een aparte wijk zouden stoppen. En daar ben ik wel voor op zich. Ja. Maar het veroorzaakte dan dat die wijken enorme bronnen van criminaliteit werden. Ja. De, de, de kinderen die daar opgroeiden, die kregen geen goede kans. Maar meneer Shaw, uh, als ik u even wil onderbreken, ik ga niet uit van een andere wijk waarin ze komen. Ze gaan buiten de stad in een aparte containerbuurt die onder toezicht staat hè? van controle van politie, van hulpverlening. Dat is natuurlijk niet een normale woongemeenschap waar mensen hun gedrag kunnen voortzetten. Oké, okay, ja, daar heb ik natuurlijk zin in. En, en een van de eerste LP's van de, van, van de Schotse band Steelers Wheel. Mooi band, dat ja. Heet, ja. Dat heet Fergusley Park. En dat, dat was ook zo'n wijk, Fergusley Park. En uh, het, het is een afschuwelijk wijk, hoor. De, de, de levensverwachting in dat wijk is 45 ja. jaar. Het Jij lijkt op een Afrikaanse, een, een Noordwest-Europese land. En het, het, het heeft een levensverwachting van een Afrikaans land. Ja. De mensen ja. sterven jong, de kinderen groeien op en criminaliteit. Enzig. Enzig. Ja. Josh, bedankt en goede reis naar Arnhem. Merci voor het inbellen. 0800-1121. Je kunt ook twitteren, zoals Jan Jacobs, die zegt... ...avondspits, er zullen in zo'n flat ook wel sociale mensen wonen... ...en die worden de dupe van een paar Nee, Jan, dan heb je het nog niet helemaal begrepen. Ik ga naar Otto Lussenburg. Uh, hij is buurtbemiddelaar. Goedenavond, Otto. Ik moet jezelf even kijken. Excuus Otto, Otto Lussenburg. Goedenavond. Ja. Hallo, Hallo welkom ja. bij Avondspits. Uh, ja, ik zeg, um, we kunnen praten tot we van ons wegen. En dat doet u voor uw beroep, zeg maar, um, um ja, buurt te, om buurt te bemiddelen. Maar er is, een keer, uh, er is een keer een einde aan een gesprek. Is, is, vindt u dat ook? Ja, het stopt een keer. Op het moment dat, dat buurtbemiddeling, dat mensen echt niet willen... dan heb je nog een paar trucken in de doos, zeg maar, om ze in beweging te krijgen. Maar op een gegeven moment stopt het natuurlijk wel. Daar ja, komt, daar komt ja. Al. en daar loopt u vaak tegenaan? Niet vaak. Daar loopt u nee. tegenaan als buurbemiddelaar, als mediator. Ja, Hoe vaak? Wat kunt u zeggen over uw slagingspercentage? Het van... slagingspercentage van buurtbemiddeling, dat zit toch op uh, 70, 80 procent hier in Assen. Ja, precies. had ik al vergeten te zeggen. U zit in Assen. Dat ja. is dus eigenlijk wel heel succesvol voor de meeste gevallen, kun je zeggen. Nou, gaat het ook vaak om die hardnekkige, wat ik noem, hè, mensen die consequent, nou, we hebben de Roma's in beeld gezien in Amsterdam. Waar het helemaal misging, die werden natuurlijk overgeplaatst in, uh, door de burgemeester van de Laan. Daar gaat het natuurlijk om. En die verneinigende gevallen, daar lijkt me gewoon bijna geen gesprek mee mogelijk. Ja, toch is buurtbemiddeling of, of mediation, dat is natuurlijk wel het, het bij uitstek het middel om te proberen die mensen, uh, die mensen de buren, hè, de buurt, de partijen waar het over gaat, om die in beweging te krijgen naar elkaar toe. Ja. En zo gauw als mensen begrip voor elkaar krijgen, uh, dan op dat moment, dan kun je ook. Verwachten dat ze, omdat ze dat begrip hebben, dat ze merken dat die mensen, ja. hun collega's, hun buren, ongeveer hetzelfde in elkaar zitten, dezelfde gevoelens hebben, dezelfde wensen hebben. Ja. Ik hoorde net al iemand zeggen: die hebben ook behoefte aan werk, die hebben behoefte aan zinnige Natuurlijk. bezigheden. Ja. He, dus daar zou je inderdaad uh, uh, toch een gesprek mee moeten ja. voeren. Ja. Nou El Capone die zei, "In gesprek loopt altijd beter als je er een geweer bij laat zien. Uh, dat is even ja. in de overdrachtelijke zin hoor. Maar, ja, dat is geen voorbeeld voor mij. Het nou, is niet, niet iets om, om, om na te doen, maar het gaat erom, uh, begrijp je wat ik bedoel. Als jij als stok achter de deur hebt als van loopt, loopt u niet mee in het pad, dan gaat u uiteindelijk naar zo'n aso buur toe, want dan zetten we u daar neer. Dan is het even ja. afgelopen. Dat kan wel eens wat ik, de druk opvoeren. Ik ben niet degene die daar een oordeel over heeft. Het gaat om dat de buren dat die goed met elkaar overweg kunnen. Zo goed dat ze tevreden zijn met de oplossing die er is. Die er uh, gevonden ja. wordt. Ja, ze maar is... vinden hem samen. Het is ja. niet aan mij om het oordeel daarover te Nee, maken. dat is schitterend. Dat is ik bedoel, dat ben ik met u eens. Het is schitterend als dat lukt. Het feit ja. is wel dat ook mensen verhuizen die juist de overlast niet meer kunnen dragen. Hè, dus ja. dat, dat, dat is de omgekeerde. Dat zien we ook. Dat, klopt. dat zie je ook gebeuren. Dat klopt. Ja, dat is erg genoeg. En dat zeker. Waar tot... bent u dan tot slot? Het helemaal niet, niet eens met mijn stelling. O, zeg maar, bent u totaal niet voor zo'n last, ja, zo'n skeeve zoals het genoemd wordt... zo'n laatste redmiddel, we zetten ze over in een containerwijk? Nou, ik, ik, ik ben bang dat je daar, dat is ook net al een paar keer gezegd... door die meneer die uit Schotland kwam, ook onder andere... dat je een soort van ghetto kweekt. En dat, dat is toch wel het laatste wat wij willen. In een... Ja, maar dat, is niet ervaring, hè? dat is niet ervaring in Kampen, Tilburg, Almere... Ja, waar het net begon is met Amsterdam, Deventer, daar zijn toch goede, juist hele goede ervaringen met die, met die ASO buurt. Omdat er verder alleen maar ASO's wonen. Ze kunnen ook weinig kwaad. Ik kan, ik kan daar niet over meepraten. Ik heb die ervaring in elk geval niet. Dat spijt me dat ik, dat, hmm. dat ik u daar niet uit als ervaringsdeskundige nee. over kan, kan meepraten. Um, maar u vraagt, wat is, wat is je mening? Nou, ik, ik denk, iedereen heeft recht op een plek in deze maatschappij... en dat is niet een plek die iemand anders oplegt. Als de rechter zegt, u, u bent een misdadiger... dan hoor je misschien wel de gevangenis of zo... Ik bedoel, dat is niet een plek die anderen zeggen van nou, ik vind jou asociaal, dus jij moet mij naar de rand van. Ja, schappen. ik vind van wel, meneer, meneer Russeburger. Want ik denk dat er op een gegeven moment een grens bereikt wordt als iemand consequent een hel maakt van het leven van, van anderen. Dan, is er, dan, dan overtreedt hij de regel van het genoten woongenot. Dan kun je er niet van zeggen dat laten we maar bestaan. Daar zijn veel woningcorporaties die zijn goed in staat om daar passende maatregelen op te nemen. Okay. En passende maatregelen, dat betekent niet onmiddellijk verplaatsen van mensen naar de rand van de stad in een buurt, zeg maar, nee. met andere asociaal. Wie bepaalt dat? Dat iemand asociaal nou, uit... is? Iemand bepaalt alleen maar of iemand overlast heeft van een ander. Nou, het klopt. En het gaat om de term overlast. In... Klopt, maar daar kun je ja. natuurlijk prima afspraken over maken. Een burgemeester sluit ook een café als er, als er drie gram wietbewijzen spreken op de tafel ligt. Dan gaat het café ja. dicht. Huh? Nee, dat, dat, dat klopt. Dus Oké, okay, meneer Lussenburg, ik denk dat we elkaar goed even in de, in de ogen gekeken hebben figuurlijk. Dank u zeer voor, voor uw reactie in avondspits. Otto Lussenburg. En hij is, zoals ik zei, buurtbindelaar te assen. Granny reageert. Mijn meest asociale buren waren van adel... met relaties bij de rechtelijke macht. Saïda zegt, uh, ASO's in containers plaatsen is een goed plan. Waar kan ik de mensen opgeven? <laughs> ja, mag bij mij hoor. Jos Kingma zegt, oneens. Ghetto's creëren is iets wat niet past in de 21ste eeuw. Het voedt crimineel gedrag in plaats van dat het oplost. ASO flats, u mag uw mening geven. 0811 21. Uh, José uit Westland. Ja, hallo. Hallo José. Ja, uh, ik heb het zelf meegemaakt. Ja. Dat uh, een van mijn uh, buren... Ik woon daar nu niet meer waar ik toen woonde, maar... Uh, ik heb het zelf meegemaakt dat een van mijn buren uh, ontzettend veel overlast veroorzaakte. Ja. Uh, van uh, veel alcoholgebruik, uh, constant harde muziek, ja. dag en nacht. Uh, dat maakte voor hem niet uit. Uh, altijd, uh, altijd herrie, altijd gedoe... Veel agressiviteit, bedreigingen, van alles. En hoe is dat afgelopen, José? Nou, uh, wat die meneer zegt, van dat de woningbouwverenigingen daartoe wel in staat zijn om dat op te lossen. Nou, we hebben meerdere gesprekken gehad, ook met de woningbouwvereniging, maar ook die zijn daar niet uitgekomen hoor. Nee, en Voor toen? Voor sommige mensen is er weinig hoop meer, vrees ik. Maar wat, sinds, sinds, die, jij bent verhuisd? Uh, die nee, want ik heb uh, ja, ik ben inmiddels wel zelf verhuisd, maar niet om die reden. Nee. Uh, diegene die uh, ja, die maakte een dusdanig bond dat hij ook zo af en toe in aanraking kwam met de politie. Ja. En uh, een van mijn andere buren is wel verhuisd destijds daarvoor. Kijk, die komt ook niet meer aan. Voor die, nee. uh, voor die meneer. En uh, het is zo gelopen dat um, ja, iets hij met tempo, José. Hij heeft zoveel overlast veroorzaakte... Ja. dat andere buren de politie hadden gebeld. En hij heeft toen de politie bedreigd. No, jee. En die hebben hem toen meegenomen voor een nachtje. En dan pas toen. is de woningbouw, toen pas is de he, woningbouw he, in actie gekomen. En toen gezegd van, oké, okay, nou. we gaan deze meneer ergens anders plaatsen. Dus ja, ik ben het met je eens. Dra ja, dankjewel, dus José. Voor sommige mensen ja. is er... Weinig hoop. Precies. We zijn het zeer met elkaar eens, JoC. Dankjewel voor dit praktijkvoorbeeld. Ja, bom, komt uit Bergen op Zoom. Ja. Ja, Joost, goedenavond. Hallo, ik zit nog even in de auto, maar hij staat stil. Moi. Ik wil over reageren. Ik ben het ermee eens, maar ik wil er toch wat bij zeggen. Ja. In de jaren zeventig, vorige eeuw, was er een wethouder in Bergen op Zoom die had ook zoiets geopperd. Nou, heel Nederland viel over hem heen. Ja. Wat, hoe dorst hij? En wat zijn ze toen? En wat zijn ze toen aan doen? Toen zijn ze dus zulke gezinnen in rijtjes gaan zetten... waar normale mensen woonden... om zogenaamd op te voeden. Het ja, ja. gevolg was... er kwamen steeds meer van dat soort mensen. De rest vertrok. En je had weer een wijk. Ja. Dus ik ben het volkomen met je eens. Precies. Maar het is wel een punt uit de jaren zeventig voor de eeuw. Dat was het jaren zeventig dat die wethouder bij jullie dat, uh, dat opperde? Ja. Zo, dat was een nou, die voorloper. Werd, die, werd, die werd compleet afgeschoten. Dat kan me en kampen weet ik dat in 1993 de eerste containerwoningen werden gezet in Nederland. Dat is dus nog steeds daar het geval. En daarna is het wat ja. meer geworden. Maar dat, dat wist ik niet. Zeg zo vroeg, uh, zo vroeg al. Jaap... Ja, dat, hij, hij wilde dus gewoon een, een wijk nemen. Het was dan niet over. Uh, containers, nee, zeg maar, dat ging dus over de, de wijk, wijk. Precies, wat eigenlijk niet de bedoeling ja. was. Oké, okay, ja, bom, ja. dankjewel. Ik zie Henk van Aandel uit Amsterdam ook weer eens. Ja, hallo. Ik wilde verwijzen, dat gaat wat verder terug dan de jaren zeventig... naar de vooroorlogse woonscholen. Ja. Uh, dat waren ook een soort asociale dorpen buiten de stad... maar, nou, ja. uh, maar helemaal gericht op terugkeer, op reïntegratie. Dat was een systeem dat bestond uit drie cirkels. In het centrum uh, zaten de mensen die 24 uur uh, toezicht nodig hadden... Mm. En in de tweede ring, die wat minder toezicht nodig hadden, ze konden zichzelf dus naar buiten werken. Kijk, zeg maar. dat was de idee, hè? Precies, ze konden langzaamaan uh, hun vrijheid terugwinnen. Dat hè, zou je en dan heb je kerret ja. en stik, hè? Je zei net al uh, over El Capone, je zei net al, je moet maatregelen kunnen nemen. Ja. Dus je moet daarvoor uh, het instrumentarium hebben en daarvoor heb je dat toezicht. Maar je moet ook kunnen belonen. Ja. En dan kun je dus mensen meer vrijheden geven... verder naar buiten, minder ja. toezicht, ja. meer privacy. Zo uh, kun je ze leren. Want het is meestal natuurlijk niet alleen een kwestie van overlast. Het is ook... Kinderen die de hele avond op straat kan lopen. Ook, Het kan ook een onderling gevecht zijn... waar je dan als hulpverlener tussen, tussen de schuifde... Dus zeg maar komt te zitten. Want het kan ook allemaal verwijten zijn... die weer uh, samenhangen met een ordinair buurruzie. Dat is een heel lastig probleem hoor. Dat ben ik me ook met je eens. Henk van Aandel, dank je wel. Want ik wil naar Richard van der Weijden... onze strafadvocaat. Goedenavond, Richard. Yes, Richard. Joost, goedenavond. Hey, goedenavond, leuk je te spreken. Um, Zeg, ik zag laatst die Roma in Amsterdam, was het, waar, waar burgemeester van de Laan... ik dacht bij mezelf, nou, voordat ze in Amsterdam... Hè, meestal zetten ze daar eerst voor een jaar thee... voordat ze daar dit soort maatregelen nemen... door die mensen te verplaatsen, dan moet er heel wat gebeurd zijn. Um, dat is toch een heel mooi middel dat we dat hebben... om mensen in zo'n containergebied uh, te plaatsen. Vind jij dat ook? Nou, ik vind het juridisch discutabel. Het kan wel praktisch gezien een mooie oplossing zijn. Een tijdelijke oplossing, maar juridisch is het... Uh... Flinterdun wat mij betreft. Zo niet uh, onhoudbaar. Ja, waar, maar waarom? Want het gebeurt overal. Ik heb nog geen rechter gezien die de containers laat afbreken. Nou, Omdat ik denk dat er uh, in de sfeer van bevoegdheden... dat dat, uh, uh, dat, dat zeer mag is. Dat het zeer de vraag is of je mensen gedwongen kunt verplaatsen... Naar, naar dat soort woningen. Ja. Um, maar dat, kijk, het ik weet gebeurde... niet wat de rechter daarvan vindt. Ik weet ook niet of het is aangevochten of mensen daar uh, tegen hebben geageerd. Maar ik nou, dat kan lijkt mij voors... juridisch aan. Uiterst discutabel. Nou, dat moeten we dan afwachten voordat de eerste overlastgever... in zijn gelijk wordt gesteld. Want voorlopig gebeurt er wat ik zeg in diverse steden in Nederland. Er zijn ook veel gemeentes over aan het nadenken. Heb jij als strafadvocaat wel eens iemand verdedigd... die uh, wordt aangeklaagd dan strafrechtelijk uh, voor woonoverlast? Nou, dat is voor mij bekend geen strafbaar feit. Uh, er moet dus wel sprake zijn van een strafrechtelijk... Nee, de dat binnen tevragen. dat overlastgevend gedrag... heb je natuurlijk allerlei strafbedreigingen kunnen het zijn... weet ik ja. veel wat ik noemde... Ja. Ja. Heb je dat wel eens aan de hand gehad? Ik, ik heb dat wel eens aan de hand gehad, maar dat, dat, dan kan men niet zo ver gaan. Want dat, het strafregelijke instrumentarium reikt niet zo ver. Dat men dan kan zeggen, u, gaat, u wordt gedwongen verhuisd. Hè? Dan moet een woningbouwvereniging of een verhuurder... Ja. zal dan het civielrechtelijke instrumentarium in moeten zetten. Die zullen ontruiming moeten vragen, beëindiging van de huurovereenkomst, ontruiming. Dat klopt. Uh, en dan komen mensen op straat te staan. Dan is het weer een stap verder om te zeggen... u moet gedwongen daar en daar gaan wonen. Ja, maar strafrechtelijk heb je geen uh, middelen om, om die mensen te verplichten... elders te gaan, uh, te gaan verblijven. Maar wat je zegt, dat, dat recht tussen de corporatie en zijn huurders... Dat, dat moet een rechter toch altijd toetsen? Die zegt toch altijd van ja, de, de woning wordt ontruimd. Uh, dat gaat toch via een rechter? Zeker, dat gaat via een ja. civiele recht En nou, dan moet een verhuurder of een woningbouwvereniging... Moet dat Verzoek doen, die moet die mensen, die moet die mensen dagvaarden. Uh, uh, strekken we tot beëindiging van de huurovereenkomst. Wegen over, wegens overlast, uh, onrechtmatige daad en ontruiming. Ja. Dat nou. is wat er moet gebeuren. En dan heb je het, uh, het civielrechtelijk kader. Strafrechtelijk is dat een stuk lastiger. Ik ja, okay. ik denk dat het strafrechtelijk onmogelijk is. Want okay. dan staan de mensen op straat, dan wordt de, de, de huurrelatie wordt beëindigd staan die mensen op straat, dan kun je nog niet zomaar zeggen, u gaat gedwongen in die containerwoning zitten. Nou ja, het lijkt mij dat, dat een corporatie mag zeggen dat, dat ze in ieder geval daar niet meer welkom zijn, maar dan zeg je, ja, daar nog, nou, daar zit een haak en oog aan, zeggen je juridisch, dat is goed om te weten. Uh, voorlopig hoop ik dat het, het plan niet, uh, niet uh, torpedeert. Dankjewel Richard van der Weide, strafadvocaat. Uh, want op Twitter zie ik Jan-Arie messen maken met... Ja, dankjewel Richard, Jan-Arie zegt eens kunnen ze lekker elkaar te was zitten voor justitie en belastingdienst, ook gemakkelijk hoeven ze niet zo ver te zoeken. Mijn stelling stop over lastgevers, maar in een ASO-vlat. Um, dat is mijn stelling. Bami komt uit Drenthe binnen. Goedenavond, Bami. Hallo, Joost. Uh, wat doe je nou als je allebei een huis hebt? Hmm. En uh, ze, ze pesten je werkelijk tot en met. Dat kan je toch niks doen? Jawel, koop, ook koopwoningen vallen onder het regime van woonoverlast. Dat hangt van een, absoluut. Ja, maar ze af. doen iets wat niet strafbaar is. Dat okay. zei die advocaat net ook al... Ze, do ze doen iets en dat nee. is geen misdaad. Nou, alles, Bami, is, uh, is een opbouw van dossiers. Hè? Je moet het aannemelijk maken dat iemand zijn recht op wonen heeft verspild. Dat gaat naar de rechter, die toetst dat inderdaad. En dan kan hij worden uitgeplaatst. En vervolgens kan de burgemeester zeggen... en ik, ik geef een aanwijzing, ik zet jou in de containerwoningen. Daar kun jij wonen. Ja, maar de politie niks. Een oh. medieetje, die doet ook niks. Want ik zeg ook van, ja, maar dat kan je toch niet doen. Ja, dat begrijpen ze toch. Mm. ze meer vertel je dan niet dat ze dat niet kunnen doen? Nee, dat moeten ze begrijpen. oké okay. ja, dan ben je toch uitgepraat? Dan ben je uitgepraat, Dat zijn wij nu ook, want ik wil even naar Tom van Schrik uit Rotterdam. Ja, goedenavond. Ja ik, ben er, ja, ik ben het altijd met jou eens, trouwens. Maar nee, je voelt net op wie ging stemmen. Ik zeg, nou, Pim van stem ik altijd. Ja, ik ja. bedoel, de was er, ook jij en Pim van Tuint, het is dus jammer dat, uh, nee. hoe weet dat, uh, dingetje niet meer leeft. Even, een goed ja, Tom geweest. even kort, want ik moet naar de uh, Oké, okay, maar het gaat ook ik ben ook in de flat, hè, maar die mensen die daar maar zeggen, zo zeuren, ja. die hebben vroeger alles gedaan wat, wat verboden is. Hè, maar ja, dan worden ze ouder en dan kunnen ze ineens niks meer hebben. Dat heb je ook, hè. Zien knikken allemaal wat het serie over was. Gaan ze veel als Tom. Dat is een muzieke plaatje, en hebben we overal commentaar op, en dan komt maar vroeger alles gedaan wat niet mag. Dus je bent het half met me eens Tom, ik moet er even nu een punt aan zetten. Ik spreek je graag een andere keer verder, want het vliegt om zo'n half uur onvoorstelbaar. Maar we hadden ook een later start door het nieuws en het schaatsen. Tot zover, luisteraars, het verkeer van rechts. U komt tot rust bij Wim Brans met zijn boekenprogramma op Radio 1. Brands, Brans met boeken. Volgens op Twitter aanstaande Zondag Omroep WNL met WNL op zondag. Een mooie line-up. Siebrand Buma, Katja Schuurman, John van Zweden. Dat is de eigenaar, mede-eigenaar van het Britse voetbalclub Swansea. Dus om half tien zondagochtend Nederland 1 WNL. Tot maandag. Dan zijn we er weer. Half zeven op Radio 1. Dan kom je tot twee dingen. Two Joh, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Een meteoriet die inslaat op aarde. Lekkende kerncentrales. En een stijgende zeespiegel.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 De psycholoogste thriller Overspel. Morgenavond half tien bij de VARA op Nederland 1. Je vrienden zijn al binnen. Kom bij de cirkel. Dat doen ze ook. Uw schilderijen en lampen ophangen. Erkendeverhuizers.nl De cirkel. De nieuwe roman van Dave Eggers is vanaf 11 november overal verkrijgbaar. Cirkel.eu. Dit is Radio 1.